7 uur jobboot met het NOS-journaal. De kernreactor in Petten gaat vermoedelijk volgende week weer open. In november werd de reactor stilgelegd toen tijdens een onderhoudsbeurt werd ontdekt dat er onverklaarbare schommelingen waren in het niveau van het koelwater. Dat probleem is nu verholpen door het koelwatersysteem uit te breiden. De kernreactor in Petten wordt gebruikt voor nucleair onderzoek en voor de productie van medische isotopen. Staatssecretaris Steven is bereid alternatieven te laten doorrekenen... voor zijn plannen om gevangenissen te sluiten. Dat zegt hij in een reactie op een petitie... die burgemeesters aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. Steven wil 26 gevangenissen sluiten. Dat moet een bezuiniging opleveren van 340 miljoen euro. Sinds hij die plannen bekendmaakte... hebben veel bestuurders en belangengroepen ertegen geprotesteerd. De burgemeesters pleiten in hun petitie voor gevangenissen... waarin de gedetineerden zelf allerlei taken uitvoeren. Ook gevangenisdirecteuren komen binnenkort met alternatieve plannen... voor de bezuinigingen van staatssecretaris Steven. Een man van 90 heeft vanmiddag in Rotterdam een vrouw uit het water gered. De 90-jarige vrouw stond op een steiger, maar viel eraf en verdween onder water. De hoogbejaarde Rotterdammer zag dat gebeuren en sprong het water in. Hij kon de vrouw in de sterke stroming tegen een paal duwen... en haar weer op de stijger krijgen. De vrouw is niet gewond geraakt, zo bleek in het ziekenhuis... Ook de man heeft er niets aan overgehouden. De politie heeft twee Eindhovenaren opgepakt voor de dood van een 17-jarig meisje... dat dit weekend mogelijk is overleden door ecstasygebruik. gebruik De twee 18-jarigen worden verdacht van overtreding van de opiumwet. Het meisje werd zaterdag onwel tijdens een bezoek aan het Tilburgse poppodium 013. Ook een andere bezoeker die mogelijk ecstasy had geslikt raakte onwel. Het meisje overleed later in een ziekenhuis. Het politieonderzoek gaat mogelijk nog enkele weken duren. Het weer ook vanavond helder en volop zon. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen en ook donderdag zonnig. Morgen wordt het 16 tot 22 graden. En donderdag in het Binnenland rond 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog file bij Nijmegen op de A73 richting Venlo. Tussen Wiegen en Malden staat het stil over 6 kilometer. Want de weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk met een motorrijder. Verkeer vanuit Nijmegen naar Venlo rijdt het beste om via Eindhoven.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 Dames en heren, goedenavond. U kent onze gast als die vriendelijke en ongelooflijk succesvolle zanger uit België... op handen gedragen door het volk. Maar op zijn inmiddels 18e album in 23 jaar slaat hij een nieuwe weg in... want hij keert terug naar de essentie. Naar zichzelf, zijn angsten, zijn twijfels, naar een lichtvoetige jongen... Met een donkere ziel. Hier is Helmoet Lotti. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, in België kennen ze je allemaal. Daar ben je een fenomeen, een ster, al twintig jaar lang. Maar Herman Brood, onze Herman Brood, die ja. kende jou eigenlijk helemaal niet, hè? Uh, jawel, hij kende mijn naam. Het uh, is iets wat mij altijd heeft. Uh heeft bezig gehouden. hoe goed kenden de Nederlanders mij. En uh, ik, ik denk dat Herman de nagel op de kop sloeg... toen wij prongelijk samen ergens backstage waren... op een feestje van de platenfirma. En uh, Herman was daarom dat hij de directeur ging tekenen. Hij ging daar een tekening van maken op het podium... van de directeur van de platenfirma. En ik ging een liedje komen zingen. En backstage uh, zei ik... oh, meneer, uh, meneer Herman Brood, het is een ware eer u te ontmoeten... Hij zei: Nou, voor mij ook, maar uh, wie bent u? Ik zei: Ik ben Helmoet Lotti. En hij zo: U bent Helmoet Lotti, maar dat is fantastisch dat ik uw hand mag schudden. Alleen dacht ik dat u een oude, dikke Duitser was. <laughs> Geweldig. En dat was inderdaad de spijker op de kop. Ik denk dat heel veel Nederlanders denken dat jij een dikke, oude Duitser bent. Ja, heel vreemd, maar dat zal wel aan de naam liggen. Hoe kan dat nou toch? Ja, het zal ja. wel aan de naam liggen. Wat, waar, hoe kom je eigenlijk aan die naam? Uh, die naam die is uh, gekozen op mijn negentiende... door een dame van de platenfirma in België. Um, mijn echte naam is Helmoet Lottigiers. Dus met één O en Lottigiers. één T. Dat is een open lettergreep. Lottigiers. En dat komt dan weer van het Franse Lottigier. Dus, uh, en dan ook... kom je al snel bij Helmoet Lotti uit. Uh, ja, die dame kwam bij Helmoet Lotti uit. Ik heb het altijd een vreselijke naam gevonden. Nog steeds begrijp ja. ik ja, want het doet van alles vermoeden, maar niet deze man die nu tegenover mij zit. Well, ja, dat is het juist. Ik vind dat dan een naam is die totaal niet compatibel is met, met, uh, met wat ik doe. Um, ik vind dat echt zo. En wie je bent. Ja, ja. ja ik vind het vreemd. Ik heb, ik heb er nooit enige verwantschap mee gevoeld met die naam. Maar goed, je was 19 en er was zo'n dame. Wat voor dame was dat dan? Van, van de... de plaatfirma. Van de promotieafdeling. Uh, ik denk het wel, ja. Ja, een, een professionele dame, die was, die was heel goed in haar job. Hè? Maar um, ik was al heel mijn leven uh, aan mensen aan het uitleggen... dat mijn naam met één T werd geschreven. En toen zij met Lottie op de proppen kwam... kon ik het dus de rest van mijn leven vergeten om het nog uit te leggen. Met één pennestreek ja. Maar kwam het dan niet in je op om te zeggen... wat is dat voor belachelijke naam? Wat denk je van niet? Uh, er moest een naam gevonden worden en ik, ik had op dat moment een artiestennaam, die was ook al door iemand anders gekozen en dat was Kevin Leach. Maar Leach betekent bloedzuiger. <lacht> was... Ook heel passend. Ja, maar dat wel beter gepast bij mijn nieuwste plaat. <lacht> De bloedzuiger. Ja. Ja, en dat had ook weer iemand anders bedacht. Ja, ja, En het was geloof ik rond je negentiende dat je in uh, de Sound Mix Show zat. Ja, he? op mijn negentiende zat ik bij Henny Huisman. In toen nog de KRO Sound Mix Show. Ja, ja, ja. ja, ja. En daar deed jij... Elvis Presley. Hè? Because you're all, I have my boy. I know. But really, this can't wait. I won't. Before it gets too late Vindt vind je het klinken, Helmut Latin? Um, toch iets te veel als, als een imitator. Maar, uh, maar verder uh, wel een redelijk helder vol stemgeluid. Ja, wat ja? heerlijk om zo'n stem te hebben, toch? Ja, ik... Ja, ik klonk eigenlijk wel best volwassen voor mijn leeftijd. Ja, toen. 19 jaar. Ja. Zo'n scharminkeltje, want ik keek nog ja, even. Ja, ja, ja. ja. Ik Heel was echt een klein, ieuw uh, mannetje. In België, zeggen we, in Gent, zeggen we een gespierde stilo. Ja, gespierde stilo? Dat is een balpen, hè. <laughs> stilo, ja, nu begrijp ik hem. En, en je moeder had je opgegeven, geloof ik, <laughs> um, voor de wedstrijd, hè? Ja. <laughs> Oh, ja. Nou, dit gaat lekker. Dit is lekker. Mijn moeder heeft mij ingeschreven. Ja. Ja. ja. Ik zag het helemaal niet zitten, want ik had. Je zag het niet zitten. Nee, ik, ik had in, in Vlaanderen was er op dat moment door uh, de Soundmix Show mm -hmm. zo'n circuit van uh, feesttenten. Um, en elk, elk weekend waren er uh, playback en soundmix wedstrijden in feesttenten. Overal te velden zo. Um, en, en ik deed aan die wedstrijden mee en ik was eigenlijk nooit bij de eerste. En uh, mijn moeder die zei ga je inschrijven in de soundmix show. En uh, ja, ik, ik zei ja doe maar Emma, maar uh, ik geloof niet dat dat iets wordt. Je had er nee. zelf geen vertrouwen in? Nee, nee. En toen werd je derde? Ja, ja. Vreemd, hè. Ja. ja, vind je het vreemd? Uh, ja, toch wel. Um, en ik vond het nog veel vreemder dat, dat mijn eerste single die daarna uitkwam, een Nederlandstalige single um, uh, met muziek van Hans van Eyck, uh, die, die ook mijn eerste plaat geproduceerd heeft, dat, dat die op één kwam. Dat vond ik nog veel vreemder. Ja, en daarna werd het eigenlijk alleen nog maar vreemder. Ja. 13 miljoen platen heb je nu inmiddels verkocht. Nou, nee. we gaan erover spreken, want er is een geheel <lacht> nieuwe weg ingeslagen... door Helmoet Lotti. Luisteraars die denken, ik bemoei me even met dat gesprek... of iemand die iets wil opmerken, dat kan allemaal. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Goed, Helmoet Lotti. Uh, waarom heb je je naam dan ook niet gelijk veranderd, terwijl je uh, een heel nieuw album, een hele nieuwe weg en een heel nieuw leven? Ja, ik heb erover nagedacht, maar. Um, ja. Ik, ik ben er nog altijd niet uit, moet ik eerlijk zeggen. Want je overweegt het nog steeds. Ja. Ja. Maar dat zou wel echt de commerciële doodsteek zijn. Ook Definitief. Maar, ja, maar ben ik... daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Hmm? Uh, nee, het is, het is, het is uh, meer um, voor de mensen die mijn plaat uitbrengen en zo. En, en mensen die uh, concerttickets willen verkopen. Ik denk dat die toch liever die naam bewaren. Dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat, dat ik het nu nog niet gedaan heb. Maar voor, voor mijzelf maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja, ja. Ik sta gewoon graag op een podium. Ook Al is het dan onder de naam Helmoet Lotti, ja, ja. Um, nou ik introduceer je uh, toch nader, ondanks het feit dat uh, je daar in, uh, in, in België wereldberoemd bent uh, en, en niet alleen in België, je trekt daar heel hele volle zalen, maar ook in New York en uh, Australië. Nou ja, wat ik net al zei, goed voor de verkoop van 13 miljoen albums. Um, Jouw muzikant, heb ik me laten vertellen, uh, kunnen rekenen op een, uh, een boete... als ze het T-woord uitspreekt. Ja. Dus uh, iedereen die een, binnen een straal van 50 meter Tiritomba hardop zegt... die betaalt mij 50 Welk euro... Welk woord? Tiritomba. Wat is dat? Tiritomba uh, is, is zo um, een beetje de signature song... van de vorige versie van Helmut Lotti. <lacht> <laughs> <laughs> <laughs> Saraceta, Saraceta, la Marina, per Stovara, la Murata, <laughs> Shanghai Rosa, Graziana. Hij moet Lottie is driftig aan het tellen. Hoeveel boetes zijn dit? Dus uh, 15 x 50 euro die ik mijzelf moet uitbetalen. <laughs> wat is dit? Waarom is dit? Wat is dit voor nummer? Ik bedoel voor jou. Ja, dat is, is het is, een dat gruwel? Maar... Nee, dit is natuurlijk geen gruwel. Het, uh, het is een hele leuke uh, folkloristische melodie uit Napels. Um, maar, maar het grappige is dat, dat dit nummer ongeveer het meest niets te zeggen de nummer uit mijn carrière is omdat, omdat ik nooit een echte tekst gevonden heb. Dus heb ik zomaar iets ingezongen en had ik zelfs een nep Italiaanse tekst gemaakt maar ik heb, ja, en ik heb toen gezegd te, tegen mijn manager van ik wil wel niet dat die een tekst in het boekje komt want die tekst klopt niet dit is, dit is zomaar iets en, en vervolgens komt die single uit en ik krijg die single onder ogen. En op de achterkant van die single, dus op de hoes, staat die tekst die ik geschreven heb voor de grap, integraal uitgeprint. Nee. Ja, Tiritomba, Nero, ole ole ole. Dat is... Allee, ja, en dan... Ver, vervolgens, vervolgens kom ik zo'n Vlaamse kleinkunstzanger tegen. Allee, nee, hij zingt ook wat pop. Johan Verminnen, bij ons een ja. redelijk instituut. Uh, en, en, die, en, en die komt... Uh, ik kom net van het podium af in een televisieshow en die komt naar mij. En... Zeg Helmoet, die taal die jij daar zingt, jong. Is dat Esperanto of wat? <lacht> Geweldig. Geweldig grappig. En dit is de hit en hier ja, kent echt iedereen jou van. Ja, maar dat, dat is natuurlijk het hele rare. Want ik heb echt wel geprobeerd met mijn muziek ook al dingen te vertellen. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is een nummer wat alleen maar vrolijkheid uitstraalt. Um, dat is waarschijnlijk ook het succes ervan. Maar um, inhoudelijk stelt het natuurlijk niks voor. Nee, nee. Kun je inmiddels zelf een verklaring geven? Of is het daar nog te vroeg voor waarom het zo ontzettend goed is gegaan? Um, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik uh, de juiste man op de juiste plek was. Uh, die op dat moment het juiste gat in de markt. Uh, dat klinkt heeft, als een nietzeggend antwoord. Heeft gevonden, maar, maar uh, ja. Een ketting is altijd zo sterk als, als de zwakste schakel. Mm -hmm. En uh, op dat punt in mijn carrière uh, klopte alles. Um, ook qua marketing en zo. Um, mijn manager, Piet Roelen, die, uh, die, die heeft dat concept bedacht. Helmoet Lotti Goes Classic. Die heeft dat ook wel geniaal, uh, geniaal vermarkt. Ja, dat concept bedacht. Ja. Helmut Lotti was een concept. Ja, maar kijk, als ik, als ik daar op dat moment niet mijn hart en ziel had ingestaan... en niet gemeend had wat, wat ik gedaan had... Mm -hmm. um, en als ik het zelf niet goed had gevonden... en het niet met volle overtuiging had, had gebracht... dan had ik ook nooit zo lang succes gehad daarmee. Nee, precies. Ik, ik, ik denk dat de mensen gemerkt hebben dat dat, dat, dat niet fake, maar echt was. En op dat moment... daarom is het vreemd om jou nu te horen praten over een concept. Ja, maar, mensen, concept, ver ja, maar want... mensen veranderen natuurlijk. Mm -hmm. Ik, en, en op het moment dat, dat, dat je daarin zit, uh, vind je dat allemaal fantastisch. En het is pas achteraf, als je met de nodige afstand gaat luisteren, soms jaren afstand, dat, dat je daar uh, een nuchterder kijk mm -hmm. op, op krijgt. Um, het is ook niet zo dat ik dat repertoire wat ik toen gezongen heb afval. Er zijn mensen die dat denken, omdat ik nu iets helemaal anders doe. En omdat ik op dit moment waar ik nu mee bezig ben, beter vind dan wat ik toen gedaan heb. Mm -hmm. Um, maar, maar dat wil niet zeggen dat je dat... Dat ik daarop neerkeek of dat ik dat niet meer goed vind. Nee, uh -huh. helemaal niet. Uh, als je het dan hebt over dat concept, dan gaat het... En, en we gaan het zo over je album hebben, maar dit is ook allemaal een beetje ter introductie. Dat mensen weten, oh ja, die Helmut Lottie, zo was die en zo is die nu geworden. Uh, want in, uh, over dat concept gesproken in 1995, en uh -huh. dat was eigenlijk bij toeval, hè... Um, ontstond dat, dat Helmoet Lotti Ghost Classic? Ja, uh, ik denk dat de, de eerste keer dat ik in Nederland optrad met een, uh, met een grote bezetting, dus met een symfonisch orkest, uh -huh. met, met, met veel strijkers en zo erbij. Um, ik was toen een live album aan het voorbereiden, met uh, hele bekende rock- en pop-songs, en een paar nummers van mijzelf. Uh, dus nummers van de Beatles en Elvis, en uh, ook... Uh, To Love Somebody van de Bee Gees en zo. Mm -hmm. En ik, op dat moment uh, was het nummer uh, Caruso van Luciano Pavarotti een hit. En ik dacht, uh, ja, dan moet ik ook eens in mijn repertoire stoppen. En ik heb dat gedaan. Omdat je het mooi vond. Omdat of... ik het gewoon een fantastisch nummer vond. En uh, dat was een popsong van Lucio Dalla. Maar Pavarotti heeft daar echt een hele grote hit van gemaakt in de Benelux. En uh, ik, st ik stond dan nummer op het podium te zingen en ik kreeg na afloop een staande ovatie die een vijftal minuten geduurd heeft. Echt waar? Ja. En ik ben toen van het podium afgekomen na de show en mijn manager die zei, we gaan dat niet doen, dat popalbum. We gaan een album maken met allemaal klassieke melodieën op uw manier gezongen. En ik vond dat een ongelooflijk Fantastisch, dwaas en slecht en waanzinnig idee. <laughs> en, en, uh, ik en zo heb... klonk het. Heel even, luister, heel even. Mm -hmm. Ja, dat je het allemaal in je hebt, Helmoet Loth. Ja, maar die, die, die versie vind ik niet goed. Oh. He. We hebben die achteraf. Hebben dat, was, dat was live. Dus dit is mijn, mijn, een fragment uit mijn best verkochte cd. Helmoet Lottigo's goes classic 1. Ja. En uh, ik, was, ik was ziek. Ik, ik stond met een uh, angine te zingen. Twee dagen. Ja, en ik hoor het ook. En dat horen wij. Ik, ik hoor mijzelf dus constant te laag zingen. Ik vind, hier kan ik echt niet meer naar luisteren. Oké, okay, nou, we hebben um, wel echt gedaan. Uh, Helmut Lottico's Classic 2, waar Thierry op staat, daar zing ik eigenlijk veel beter op. Goed, en, en, en nou ja, dit was de grote ommekeer. 1995, ja. internationale doorbraak. Je bent overal geweest in de wereld. Um, en. Uh, ja, nu is er een, een totale omwenteling, heeft plaatsgevonden in België, in de persoon van Helmoet Lotti. De operetteprins, die er natuurlijk was, met het haarstukje. Dat stukje. vind ik zoiets raar. Mensen schrijven operette prins. Ik heb in heel mijn carrière twee nummers uit een operette gezongen. Dat slaat nergens op. en Dein is mijn ganzes hert. Dat zijn de enige twee operettennummers die ik ooit gezongen heb. En toch zijn er mensen die mij operetteprins noemen. Dat stond ergens in een, in een, in een kranteninterview. En dat ik heb het eruit herhaald laten en herhaald. halen. Ja. ja, Ik zal het niet meer zeggen. Nee, dat is niet echt. Erg, is niet erg. Maar, maar goed, het is omdat je het zegt dat ik het kan uitleggen. Voorpagina-nieuws werd je. <laughs> ja. uh, want dat haartstukje ging er ook af. Uh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, je in, had daar jaren mee rondgesjouwd. Kijk, in 1996 of 1997... Uh, kreeg ik dan de mogelijkheid... om internationaal te gaan... met IMI. En de grote bas van IMI Europa, die zei dan tegen mijn manager... hij begint precies zijn haar te verliezen. Maar wij investeren niet in kalende zangers. Werd dat echt letterlijk zo gezegd. D daar kwam het op neer. Ik was daar niet bij. Mijn manager heeft mij de boodschap overgebracht. Piet Roele weer. Ja, en uh, na het nodige aandringen ben ik daar dan voor bezweken. En uh, dat is de enige beslissing in mijn leven waar ik spijt van heb. Ja? Ja, ja. Ja, natuurlijk, want allez, als ik geen aardstuk had opgezet... dan was ik gewoon langzaam vrolijk kaal geworden... en dan had er geen haar naar gekraaid. En, en nu blijft dat toch iets onnozels en clownesks hebben. En wanneer was dat? Zei je, in welk jaar was dat ook rond 1995? Ik denk dat dat, nee, 1998 zelfs. tot was later, dus het was, ik denk... Net na Out of Africa, toen ik terugkwam van, uh, van de opnames van Out of Africa. En dan krijg je dat te horen van je manager. Toen was je toch al min of meer door de wol geverfd. Alweer heel wat ouder dan die 19-jarige ja. jongen die die Soundmix-show had gewonnen. Ja, maar op dat moment... Allee, je kunt tekenen bij EMI. Ja, dus wat doe je dan? Allee, ja. als je... Maar allee, ik ben al blij dat er geen onherroepelijke dingen gebeurd zijn, hè? zo uh, operaties en dergelijke. Ik bedoel, daar mag ik niet aan denken, want zou ik nooit doen. Die artiesten hebben wij hier in Nederland. Ja, maar ik vind dat het ook een persoonlijke beslissing is. Iedereen mm -hmm. moet dat voor zichzelf uitmaken, maar ik ben gewoon niet dat soort mens. En daarom had ik er zoveel last van. Omdat het indruist tegen alles wat ik zelf ben. Ik zou, mijn, ik zou nooit van mijn leven eraan denken om aan mij te laten snijden. Tenzij dat mijn oogleden zodanig over mijn ogen hangen dat ik niet meer kan zien. Dan wel, maar anders niet. Dat zou het moment zijn. Goed, dat een stukje gingen af voorpagina nieuws en er is een nieuw album en dat is een totaal ander album dan uh, we van je gewend zijn ja. en dan we nu hebben gehoord. Um, misschien interessant om van tevoren even te zeggen, want we gaan luisteren naar het nummer Angst track 2 van het album, uh, om van tevoren te melden... dat uh, het album is geproduceerd door de frontman van Sita uh, Swoen. Ja. Dat is uh, Stef Camille Carlens, heeft ook eens hier op deze plek gezeten. En uh, om het dan even naar de Nederlandse situatie te vertalen... dat zou zoiets zijn als dat André Rieu geproduceerd zou worden... door Blauwtzoen bijvoorbeeld. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Goed, nou, uh, we gaan luisteren naar Angst. Gezongen en geschreven door Helmoet Lotti. bezoek de dokter en denk hoe lang nog voor ik hier bezwijk aan een haperend hart of hoekergezwellen, ik heb het lot te lang getaard. Jeugd en glorie weken voor kraaienboten. Ik kijk in de spiegel en zie verval. Een holle blik vertelt me dat het niet lang meer duurt. zal. Te bang voor het volle leven, maar voor de dood staan beven. Mijn bange brein jaagt mij opstaan. Bang voor haar spreken, maar stil te zwemmen breken. Mijn hartslag hamert, bang, bang, bang. Grijnt naar je gratie, denk ik, hoe oh, lang nog. Voor ik jou verlies aan een andere man. Ik ben je grootheid onwaardig, daar komen zeker leuk. Van. Lees de krant, de wereld gaat naar de kloten. Te veel honger, ozon en business We gaan lachend ten onder. We zijn de peda. Kijk in de spiegel en ik zie angst. En zo klinkt Helmoet Lotti nu. Het klinkt een beetje anders, Helmoet Lotti: angst. Zo heet het nummer. Ja, maar ik ben er uh, toch heel erg trots op. Ja, ik zie het aan je. Um, het is uh, samengeschreven trouwens uh, met Bart van Egere, ja. Werkzaam voor de Humo, uh, humor, uh, ja. literair uh, criticus. Angst is mijn vreedste vriend. Is een uh, hele mooie zin uit dit ja, nummer. het nummer. Het is een mooie zin. Want um, het, is, het is iets wat, uh, wat mensen soms... Um, ja, verlamd. Uh, maar, maar het kan ook een motor zijn. Helaas is het meestal de negatiefste motor. Maar ook weer niet altijd. Hmm. Ben jij een angstig iemand? Ik weet dat niet. Ik, ik zou mijzelf eerder omschrijven als voorzichtig. In sommige dingen. Uh, ik, ik ben heel bang voor fysieke pijn. Maar, um, en, en, en ook bang om mensen te beledigen soms. Maar... Af en toe durf ik dan wel eens een, toch wel weer een grote mond opzetten... als ik denk dat ik gelijk heb of zo. Mm. Dus ja, het is, het, is, het is heel dubbel. Ik onderbrek je even, van is verkeersinformatie. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht is dicht na een ongeluk... tussen Malden en Kuik. Dat gaat nog wel even duren. Er staat vier kilometer via vanaf Nijmegen-Dukenburg tot aan Malden. Het verkeer zal dus moeten gaan omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Ewijk via de A50, de A2 en de A67. NTR... Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Helmoet Lotti te gast. En uh, hij zegt, het zijn dat reacties. Dat zal wel weer negatief zijn. Denk je dat echt? Goh, in, in België op die fora en zo. Dus ik krijg de meeste uiteenlopende reacties en uh, meestal niet zo positief. Zal ik je dan nu wat Nederlandse reacties laten zien? Ja, dat is horen? goed. Deze bijvoorbeeld. Geweldig interview met Helmoet Lotti op Radio 1. Wat een authentieke vent is dat eigenlijk. Had ik altijd een heel ander beeld van. Zegt Martin Hoeve. Dat is leuk. Helmoet Lotti bij Radio Kunststof. Radio 1. Wat een briljant leuke man. Ga ik kopen de CD? <laughs> leuk. <laughs> <At the CD. laughs> en dan, uh, dat zegt Ruud Ritsen. Allemaal mannen trouwens. En dan Wim van der Lauw. Nog een man die zegt: Leuke vent met een stomme naam, Helmoet ja. Lotti. Ik vind dat geweldig dat dat drie mannen zijn. En uh, ik heb van in het begin, toen ik de plaat maakte, ook gedacht. Deze plaat gaat over waar ik nu sta in mijn leven. Het, het gaat over dingen die ik, die ik meegemaakt heb. Mijn gemoedsgesteldheid op mijn leeftijd. Uh, de desillusies, maar ook de hoop die er nog is. 42 ben je nu? Hè? De, oh, 43 43 al. Ja, ik heb Elvis overleefd, Jopie. <laughs> um, en uh, ik, ik, ik, ik heb van in het begin ook gedacht, toen ik deze plaat maakte, van. Uh, het is eigenlijk een plaats voor, voor uh, mannen die al wat watertjes doorzwommen hebben. Vooral eigenlijk. Hm. Dus ik vind dat, vind dat tof. En dan is angst een van de eerste onderwerpen die bij je opborrelt. Uh, een van de onderwerpen. Hè. Maar ik... ik uh... Dat is maar grappig. dit is een nummer dat je ook zelf graag wilde laten horen. Ja, maar het is heel grappig hoe het nummer ontstaan is. Want het was helemaal niet de bedoeling dat het zo dramatisch ging worden. Ik, uh, ik had een hele vrolijke Bruce Springsteen-achtige rockmelodie. En uh, ik, ik wou daar... Uh, een, ja, zo, zo in verwerken dat ik als kind bang was om in bomen te klimmen. En uh, dat ik geen wielrenner ben geworden omdat ik bang was in bochten. Uh, dat ik als, ik als ik een rood plekje op mijn arm zag, direct naar een dermatoloog hol. Omdat ik dan denk dat het huidkanker is, terwijl het over een cherry spot gaat. <laughs> dat soort onnozeleden. Um, maar ik, ik allee, Bart heeft de eerste aanzet van die tekst geschreven. Bart van Negeren. En ik kreeg in plaats van een vrolijke, lichtvoetige tekst over angst, kreeg ik het verhaal van iemand die de wereld zag vergaan, zo ongeveer, en zichzelf. En ik vond het een geweldige tekst. Maar, maar het heeft niks met jou te maken. Maar het had vooral helemaal niks meer met die melodie te maken. <laughs> Zo, dus, dus toen en met heb ik, jou dan? Uh, toen heb ik dus die melodie veranderd. Ik heb een andere melodie geschreven. En toen heb ik daar een paar flarde tekst die ik echt te ernstig vond uitgehaald. Mm -hmm. En toen heb ik zelf twee nieuwe coupletten uh, geschreven. Uh, en, en van die coupletten heeft Bart... Die, die heeft daar dan ook nog weer aan gewijzigd. En dus is dat dan dit couplet bijvoorbeeld geworden? Te bang voor nieuwigheden, maar moe van het verleden. Ik kijk in de spiegel en ik zie angst. Uh, ik kijk in de spiegel en, en, en ik zie angst. Ik denk dat die van mij komt. Mm. Omdat ik weet dat ik een bange mens ben. Maar wat er vooral van, van, van, van mij komt... Uh, het stond niet zo in mijn tekst... maar Bart heeft het fantastisch verwoord. Ehm... Um, um, Goh, wat was het nu weer? Uh, Iets over. Wil je het erbij hebben? Ja. ja, dat is altijd handig. <laughs> um, ja, Kennedy was niet bang, James Dean was niet bang, Gandhi was niet bang. Die komt van mij, want ze zijn wel al drie dood. Dus zo Bang, maar zij zijn roekeloos, de dwazen. Dat was zo hetgeen wat ik daarmee wilde zeggen. Hè? <laughs> maar uh, ditte. Graaiend naar je gratie, denk ik, hoe lang nog voer ik jou verlies aan een andere man. Ik ben je grootheid onwaardig, daar komen zeker leugens van. Hieruit spreekt de angst voor, um, voor het alziende oog van een vrouw die veel wijzer is dan dat je zelf zijt En waar dat je eigenlijk niet tegenop kunt. De angst om, om, om te kort te schieten... In, in en ja, liefdesrelatie. Er zijn talloze mannen die deze angst herkennen. Ja, voilà. Ja. Dat, dat, <laughs> dat, die komt wel degelijk van mij. Hmm. Die komt van mij. Maar uh, ik bezoek de dokter en denk... hoe lang nog voor ik hier bezwijk aan een haperend hart... Dat komt echt niet van mij. Nee, maar dat ben jij wel, een hypochonder, heb ik me laten uh, vertellen. Een hypochonder, ik zeg het, als ik zo een cherry spot op mijn arm zie staan, dan, dan denk ik al van, oeh, ik heb huidkanker. Ja. Nog even, want de, de pianist komt binnen, Wim ja. de Busser. Uh, want je hebt ook een totaal andere stem hè, op de plaat. Ik bedoel, de, uh, de ja. galm is er niet meer. Uh, de galm is weg. Dus uh, we hebben op deze plaat uh, geopteerd voor een, uh, een verhalender zang, omdat ik verhalen vertel en um, als ik uithaal dan, dan is het functioneel en vroeger was het een trucje nu, nu, nu is het functioneel. En um, alles moest in functie van, van het verhaal. Dus ook veel minder echo op de ik stem. vond Stef Camille, uh, Camille Carlins, vond dat. Uh, ja, maar ik vond dat zelf ook. Maar Stef Camille die heeft mij veel verder gedreven... dan ik zelf ooit zou gegaan zijn. Um, er zijn momenten dat ik echt heel erg zacht zing. En dat ik dacht, is dat nu wel nodig? En toen ik dan achteraf het resultaat hoorde... dacht ik, ja, Stef heeft mij ongelooflijk goed gecoacht qua zang. En uh, de koortjes die, die je daarnet in angst gehoord hebt... Uh, daar heeft Stef Kameel er ook een hele hoop van bedacht. Dus we hebben die koortjes uh, samen bedacht. En ik heb alle koortjes zelf ingezongen. En we spraken Stef Kameel en die zei... je moet als zanger zo min mogelijk sentiment leggen in het zingen. Je moet werken met een spreekstem. En het in die stem voelen. Het was voor hem, voor jou dus, een zoektocht om de juiste vorm te vinden. Ja. Maar het is gelukt. Hebben we net gehoord. En nu ga je het live doen. Veert doodeng, terwijl ik denk, die man heeft echt wel uh, voor hetere vuren gestaan. En uh, Wim de Busser is aangeschoven, binnengekomen. Uh, die kennen we ook allemaal van het Wim de Busser-trio. Toch, Wim ja. de Busser? En we oh. kennen hem ook van Sita Swoon en we kennen hem ook van de Baboons. De Baboons is een rockabilly band en die gaan toeren in Amerika in oktober. Ah, kijk! Nou, ja. en nu zijn ze hier. Helmoed Lotti, begeleid door Wim de Busser. En um, ze gaan zingen het nummer Kom Terug. Dan in klein tast ik naar troost. Maar ik stoot op holle woorden. Ze beloven asiel tegen de dood Met sprookjes over verre oorden Waarin men het einde niet als einde ziet Of als bron van levenslang verdriet Waarin men preekt over opnieuw beginnen Leugen van waarheid laat winnen Bedoelt God en de wereld Kom terug Kom in hemelsnaam terug Bedoot God en de wereld Verrijs nu vlug Kom nu terug De wereld stikt van empathie Ik verdring in goed bedoelde raad en aanhoor elke litanie. Ja, maar ik baal van het verraad, want de tijd heelt mijn wonden niet. Ik trap er niet in, ik hoor in elke zin hoe alleen ik ben met mijn verdriet. Waar is de mens die mij doorziet? Bedoelt God en de wereld, kom terug. Kom in hemelsnaam terug. Belazer Jan en alle man, verrijs nu vlug. Kom nu terug. Over de dood is alles duizend keer gezegd. Geen Sorry. Echt een waanzinnig mooi. Dank jullie wel. Wim de Busser, begeleide Helmoet Lotti Kom terug, heet het nummer. Het is het enige nummer dat uh, Helmoet Lotti niet zelf heeft geschreven op het uh, album. Nou ja, nog een ander een gedicht van Hugo Klauw staat er ook op. Ja. Maar dit is een, uh, een, een tekst geschreven door jouw vrouw. Ja, zij heeft de tekst geschreven. Jelle de te Riet. Uh, Jelle van Riet. Uh, sorry, Jelle ja. van Riet. En toen heb ik de muziek gemaakt op haar tekst. Ja. En hoe is die tekst ontstaan? Naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Het is een tekst over uh, rouw, verse rouw. En um, hoe uh, als, als mensen net iemand uh, verloren hebben... ze ontroostbaar zijn. En dat het soms verstandiger is om misschien niks te zeggen... maar iemand is goed vast te pakken. Hmm. Schrijft zij vaak een liedtekst? Nee, het is de eerste keer dat ze dat gedaan heeft. En jij zag hem en dacht, pik in. Ja. Ja? ja onmiddellijk ja heel mooi ja. Mm. zij is uh, journalist hè en um, in, in, bij de Standaard freelance journalist uh, ja maar... freelance literaire journalisten vooral maar uh, ze heeft ook een tijdje een column geschreven en uh, op dit moment is ze bezig aan een boek um, het wordt non-fictie maar wat het wordt uh, dat gaat ze op het juiste tijdstip wereldkundig maken nou ik heb wel een vermoeden Nee, nee. Geen boeken over mij. Nee. Nee. Um, in, in België wordt gefluisterd uh, dat we deze grote ommekeer van Helmoet Lotti te danken hebben, in kwade en in goede zin, aan uh, Jelle de Riet. Ja, Jelle vrouw. van Riet. Uh, nou, zeg ik het even. <laughs> ik doe het echt niet expres. Jelle van Riet, je um, nieuwe vrouw. Ja, um, kijk, het is heel simpel... Om uh, mensen van van alles te beschuldigen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld John Lennon ook uh, Yoko Ono gekozen heeft. op een moment dat hij zich daar rijp voor voelde. Mm -hmm. Veel meer heb ik daar eigenlijk niet over te zeggen. De het was um, de juiste vrouw voor mij op het juiste moment. Op dat moment. En ik ben er zelf achteraan gegaan, terwijl ik dat eigenlijk nooit gedaan heb. Zelf achter een vrouw. Ze kwamen en, altijd naar jou toe. Ja, en ja. daar ben ik zelf achteraan gegaan. Um, in de volle overtuiging dat dat de juiste vrouw was voor mij. Ze moest jou interviewen. Ze had er eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in. Nee, ze deed het om haar moeder een plezier te doen, <lacht> oh. omdat hij zo fan was van mij. <lacht> maar uh, ik, um, ik, ik, ik, ik vond het een charmante verschijning. En... Uh, ik had haar dan eens gehoord op de radio over een uh, literaire prijs. Ze was eigenlijk de eindredacteurs van bepaalde uh, jeugdboeken een beetje te kakken aan het zetten, zeg maar. <laughs> en ik hoorde haar op de radio ik vond dat zo schattig hoe ze van leer trok tegen um, het gebrek aan uh, engagement in de jeugdliteratuur. Um, en... en ik vond dat schattig, schattig vind nee. ik dan wel weer een verkeerd woord in deze context. Of ja, niet? maar zij is een strijdster van het witte licht. En ik vind vrouwen die vechten, daar heb ik altijd zoveel respect voor. Een strijdster van het witte licht. Ja. Ja. Uh, de, jullie komen uit twee totaal verschillende uh, werelden. Hè? Uh, Bart van Egeren, haar mentor trouwens. Ja. En uh, collega en vriend van de humo. Mm. Die zegt in de media wordt Jelle weggezet als de intellectuele vrouw... die de volksjongen verpletterd heeft. Ja. Um, de waarheid is dat ik eigenlijk zelf ook altijd uh, geprobeerd heb om, om mij aan, aan mijn wel heel bescheiden milieu uh, te onttrekken. Um, ik heb bijvoorbeeld met mijn geboortestad Gent nog altijd een haat-liefdeverhouding. Maar was dat milieu nou zo bescheiden? Ja, ja, ja. Of bedoel je dit ironisch? Nee, nee, wij hadden weinig geld thuis. Maar, maar je opa, hoorde ik, was de directeur van de opera Ja, maar mijn ouders zijn wel gescheiden toen ik zes jaar was. Dus mijn opa heb ik eigenlijk uh, niet, niet zo heel goed gekend... Um, maar ik heb wel de vader van je vader? De vader van mijn vader. Maar ik heb wel aan mijn opa mijn, mijn, mijn eerste podiumervaring te danken. Dat was in de Gentse Opera, toen hij nee, daar ja? directeur was. Ja. En ik, uh, ik speelde een markiezenzoontje in een operette. Die Natuurlijk. Operette, heette operette prins, zie je vrede, nou wel. Frederica, van <laughs> Frans Lehaar. Het slaat heus wel ergens ja, op. En ik moest een trap af, af komen lopen met, met een meisje dat mijn zusje speelde. En, uh, en dan moesten wij roepen naar Frederica... Tante Riekje, Tante Riekje, Tante Riekje. En dan mocht dat meisje op haar schoot gaan zitten van Tante Riekje. En ik ernaast. En ik was <lacht> jaloers na, na de 25e keer dat, dat ik ernaast moest gaan zitten. Want ik was verliefd op Tante Riekje. Niet nee. op dat meisje, maar nee. op Tante Riekje. Uh, <lacht> Een strijdster bij... van het witte licht. Ja, en ik heb, <lacht> ik, ik heb, toen, ik, ik heb toen bij de voorstelling... Uh, bij de echte voorstelling dan het meisje van haar schoot afgeduwd. Ik ben op haar schoot gaan zitten. Tot grote hilariteit van het publiek. Um, tante Rietje begon dan aan haar aria, maar die had ik al zo'n paar keer gehoord. Dus ik begon mee te zingen. Ik begon haar te imiteren eigenlijk. Kijk, dit zijn nou nog eens verhalen. Ja, maar de mensen begonnen te lachen. En de muzikanten, ik herinner me dat die met, met hun strijkstokken zo... Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, op hun viool aan het kloppen waren. Die vonden dat geweldig dat dat <lacht> gebeurde. <lacht> maar, maar dit was het startzijn, begrijp ik niet. Ja. <lacht> Dankzij je opa. Ja, maar mijn vader die zingt ook, hè, nog altijd hè. Die treedt nog altijd op, ja. ja zo, uh, Mijn vader... Eigenlijk, dat is heel raar. Uh, mijn, mijn vader zijn repertoire bestaat uit blues, uit rock, uit, uh, uit klassiek. Um, en, en uit uh, kroonere muziek en Tom Kortom, Jones en de, de platters en zo. Eigenlijk Kortom. heb ik hetzelfde ja. gedaan als mijn vader. Maar... Uh, met, met, met dat verschil dat mijn vader, in welke taal hij ook zingt... dat hij toch altijd redelijk Gent blijft klinken. <laughs> ja, want ben jij eindeloos gecoacht eigenlijk? Um, nee, ik heb mijzelf heel hard gecoacht. Ik... Uh... Ik heb altijd. Um, Andi, ik Spaans, Frans. Uh, ja, maar ik heb altijd uh, ja. geprobeerd om zo correct mogelijk te werk te gaan. Alleen bij Tiritomba is dat niet gelukt. En daarom vind <laughs> ik dat ook zo erg dat dat oh, dan zo is blijven. Nee. Nog, is, nog ja. even terug naar, en, naar uh, dat begin. Want uh, je vader was dus een zo... Heeft hij er ook van geleefd? Um, hij heeft dat even geprobeerd. Het Is ook wel even gelukt. Want hij had een, een eigen band. Uh, die waren allemaal ingeschreven bij hem. Ja, ja, ja. Dus, uh, het, die stonden op zijn payroll. <laughs> maar je bent dus wel degelijk een, een volksjongen. Dat is niet overdreven. Ook al was je, opera, je, je, va, je opa de uh, directeur van de opera in Gent. Ja, maar wat is een volksjongen? Ik vind dat zo raar. Nou, precies. Vertel me dat eens. Uh, ik, ik ben Want wel je eens... zegt, ja, we waren heel eenvoudig, zei je. Ja, wel heel weinig geld. Hè. Vooral na die echtscheiding. Mijn moeder stond er dan alleen voor met drie kinderen. En, uh, drie jongens, geloof ja, ik was de, was de oudste. Uitste, dus uh, dus ik, ik zorgde voor de twee anderen ook. Um, en wij deden in het weekend ook het huishouden. Uh, dus ik kookte en wij deden de vaat en zo. En dat ging allemaal vanzelf. Wij hebben ook nooit problemen gehad. En toen ik een jaar of twaalf was, heb ik mijn moeder gesmeekt... om geen babysitters meer naar ons thuis te laten komen... als ik er weg was in het weekend. Om, om, omdat ik... Uh, dat vervelend vond dat we dan niet naar onze eigen televisieprogramma's mochten kijken. Want dat was toch het enige wat die daar, daar, daar zaten te doen. En wat deed zij dan in het weekend? Mijn moeder ging af en toe eens weg. Die ging dan zo eens dansen of zo. Ja. Dus ja, ja. En, uh, dus je was al heel jong zelfstandig en de oudste en ja, de meest ja, verantwoordelijke. En... Ja. ja, ik heb altijd een overdreven zin voor verantwoordelijkheid gehad. En, uh, vooral tegenover anderen. Min, minder, minder voor mijzelf. Want ik heb het volste vertrouwen dat het met mijzelf altijd goed komt. Ik maak mij ook veel te weinig zorgen over mijzelf. Wa waardoor nou, ik... Er is ook weinig reden toe. Ja, maar dat ik. zit ook zo in, in, in, in een van de liedjes tegenstrijd. Uh, staat er: Ik cijfer ons wat simpelweg. Jouw lettergreep versmacht. En dat, dat, dat, die lettergreep die komt omdat ik ons wat simpelweg cijfer. Dus ja. allee, dat, dat, dat, dat zijn hele mooie kleine ingrediënten uit mijn eigen leven die in die nummers zitten. Want mm -hmm. de, de liedjes zijn, uh, zijn allemaal semi-autobiografisch, maar bijna nooit helemaal. Natuurlijk. Het, het meest ontroerende nummer vind ik: Voed mij op. Dat is... Ja, dat is eigenlijk wel het hardste nummer. Hm. Omdat het zo... Uh, t, t, het heeft geen romantische opsmuk Het t, t is, t is eigenlijk heel bot eerlijk. In, in, uh, in het eerste couplet zing ik waar ik tekortgeschoten geschoten ben. En, en niet alleen ik. Waar gescheiden ouders of uh, mannen die uh, met de vrachtwagen naar Afrika moeten rijden. Hè, waar, waar die in tekort schieten. Namelijk hun kind genoeg zien. Mm -hmm. En... Uh, um, en het gevoel hebben dat ze daar geen, geen goede band mee hebben kunnen opbouwen. Of Je dat bent ze zelf inmiddels eigenlijk... ook een paar keer gescheiden. Je hebt een dochter van 21. 21. 20, 20. Ja, 21. 21. Um, maar, maar het is goed gekomen ze. <laughs> um... Zullen we even luisteren naar het nummer? Ja, maar ik wou nog zeggen dat ja. in, in, in couplet 2 de rollen dan omgedraaid worden. en dat het dan duidelijk wordt dat, dat, dat, dat kinderen het ook wel eens. Uh, kunnen vreselijk uithangen in de puberteit. En ik denk dat dat alleen al daarom geen nummer is dat alleen over mij gaat, maar, maar vooral over, over heel veel mensen die kinderen moeten opvoeden. En over die kinderen. En over die kinderen, niet te vergeten. Ja. ...maar nooit mijn eigen bloed. Veel te druk voor touwtjes springen. Of sprookjes voor het slapen gaan. Ik schoot te kort met ongepaste spoed. Van het eerste lief tot de laatste klas. Het is me allemaal ontgaan. Oh, ik had best mooie dromen. Maar daar bleef het altijd bij. Rest nooit papa, wij werden nooit weg. uberstreken of tranen voor het slapen gaan jij schoot nooit raak al was ik vogelvrij van mijn eerste cent tot mijn laatste kus nooit vond jij het juist gedaan oh je had vast mooie dromen maar deelde ze niet met mij jij was nooit kind Ik vind het echt een waanzinnig mooi nummer. Je zei net, het is eigenlijk een country nummer. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja, voed mij op. Uh, en inderdaad ook snoeihard. Er zijn ontzettend veel reacties op Twitter. Ik noem maar uh, een paar. Uh, Marcel de Groot, ik denk de zoon van Boudewijn de Groot, ook muzikant, was geen fan van Helmoet tot vandaag. Nooit eerder tijdens autorit zo hard gezocht naar een plekje om dit bericht te sturen. Dat is lief. En uh, Sander Brand, grappig die nieuwe Helmoet. Doet mij aan Clouseau doet mij aan Clouseau denken. Uh, Willemijn Dieke luistert naar Radio 1 en vindt Helmoet Lotti opeens leuk. Emiel Kamzooi, niet te geloven. Wat een leuke vent. En zijn nieuwe CD is ook nog leuk. Enzovoort. Marco Mout, Amai, Helmoet is goed geworden. Sterke tekst. Angst is, angst is mijn breedste vriend. Dat is en, leuk. en dan nog een vrouw. Althans, dat, ja, je verrast me. En ik ben een vrouw. Sterk lied. Laura Moerland. <lacht> je komt in een heel goed humeur terecht. Ja. Ja, ja, ja, zei ik heel krom. Ja, um, het is lief. Dat klopte niet helemaal. <laughs> uh, Peter Koelewijn hebben we nog gesproken. Ja. Hoort bij de oude Helmoet. Ja. Want uh, was hij nou producer van. Peter van Koelewijn nog... heeft heel veel van mijn CD's geproduceerd, ja. Ja, en die is toch wel... want nou, Jullie samenwerking is opgezegd, want jij wilde je bezinnen. Ja. En, en, uh, en hij zegt, dit had ik niet verwacht. Textueel is het diepgaand, maar zeker niet voor een groot publiek. Misschien is het een opmaat naar een plaat die echt helemaal zoals hij is. China. Tja. Tja. Ja, dat is, uh, maar dat, dat is ook mijn ervaring daarmee. Uh, mensen hebben allemaal een andere mening. Mm -hmm. En uh, het, is, het is altijd, ja, je kunt daar eigenlijk niet op afgaan. Om, om om, omdat je. Nou zeker niet, natuurlijk. Best je eigen lijn volgt. Mm -hmm. En ik kan mij voorstellen dat dit voor Peter wel, wel heel, heel vreemd zal zijn. Om, omdat hij mij helemaal anders kent. Ja. Um, maar het is ook niet mijn gewoonte om, uh, om naar buiten toe mijn, uh, mijn droeve kanten of zo te laten zien. Ik heb, ik, ik, ik ben ook een redelijk vrolijke jongen, maar op deze plaat um, blijkt dat ik toch ook wel een paar redelijke desillusies heb, maar daar heb ik het met mensen eigenlijk weinig over. Dat zit nu op deze plaat in mijn werk. Ah ja, ik, ik, vond, ik vond het noodzakelijk om het daar ook eens over te hebben. Ja. Ik weet ook nog niet wat, wat de volgende plaat wordt. Ik heb al melodieën, maar, uh, maar nog geen teksten. Maar dit is de plaat wie jij bent. bedoel, dat lijkt me namelijk zo'n vreemde... Ja, het is um, niet alleen... Het is niet helemaal wie, wie ik ben. Het is um, geen autobiografische plaat. Het is een semi-autobiografische plaat. Maar als je luistert naar die plaat, dan, dan leer je mij wel degelijk beter kennen. Ja, dat is, dat is natuurlijk een feit. Goed. Wat komt er op de tegel te staan? Daar was je ook over aan het peinzen. Ja, vroeger had ik zo... Uh, ik, had ik zo een, een heel simplistische leuze van... Uh, elke ochtend begint het leven opnieuw. En, um, ik ik wou dat ik kon zeggen dat, dat ik nu iets interessanters gevonden heb. Maar dat is niet echt het geval. Want... Ik, ik zal dan toch een gelukkige mens zijn, waarschijnlijk. Omdat ik, Waarom zeg je dat zo aarzelend? Om, om, omdat ik dan nog altijd vind, dat elke ochtend het leven opnieuw begint. Het is, het is, het is ook zo dat ik, als ik een probleem heb, uh, daar nooit mijn slaap voor laat. Ik slaap altijd goed. En dat ik de volgende ochtend uh, dan meestal al een beter zicht heb op het probleem. En, uh, en dan ook aan een oplossing kan beginnen werken. Ik, ik, ik ben... Uh, geduldiger geworden. En, en, en ik weet nu ook van mijzelf dat ik soms situaties of, of zaken beter kan inschatten... als ik die even laat doorsijpelen in mijn hersenen. Ja. Hou er zo, Helmut Lotti. Het was mij een waar genoegen. Mij ook. En veel plezier in de rest van je leven. Dank u wel. Uh, zo dadelijk op deze zender. Twee dingen natuurlijk. Alice de Bruin in gesprek met Kamerlid Jan de Wit... over de kracht van de parlementaire enquête. En een Surinaamse blik op de relatie van Nederland met Suriname. Een mooie avond verder. Dank, meneer Lotti. Dit was aflevering... Je moet even denken. Uh, 2373. Jawel. Wij wensen u veel succes met uw muzikale wedergeboorte...